Hallo, luisteraarsjes. Je luistert naar Kletspraat op Ridder Radio. En het is vandaag uh, uh, uh, vrijdag 3 oktober 2025. En hij leidde virus, er leidde ontzettend, hè? Uh, 3 oktober. En mevrouw Bucket is overleden. 96 jaar en er is er nog een actrice overleden, een Nederlandse actrice. Die speelde in onder andere het zonnetje in huis als buurvrouw. Ik weet even alle de dames de naam niet meer. Maar oké, okay, dat is dan de, de actualiteit van de dag van vandaag. Ja, gisteren ben ik in slaap gevallen. Dus ja, ik werd pas later wakker, hè. toen was de uitzending al lang voorbij. Dus in plaats van donderdag zit ik nou voor één keer op een vrijdag. Nou, bedankt uh, CPR en Wevler dat ik alsnog kan uitzenden. En natuurlijk Els ook bedankt voor je leuke gezellige uitzendingen zit hier ook nog op de chat. Hier op redderadio.com En iedereen die niet op de chat zit, hartstikke welkom op Redderadio. Met het programma Kletspraat. Met Jaapio. Met Jaap, ja ja. Hé, hey, zo mensen. Ja, ik zal even mijn microfoon wat dichterbij zetten. Zet ik hem even hier neer. Dat is wat beter, hè. Zo, dat ben ik wel duidelijker te horen. Ja, ik heb eh, een bakje koffie. Het is hartstikke koud geworden. Even kijken of hij nog lekker smaakt. Want ja, meestal is het niet tussen te haggen. Maar eh, even kijken op de chat. Ik ben dan het uitzender ik. Hij neemt ook op. Want ik maak ook een podcast hè, voor de, van de uitzending. En die plaats ik dan op mijn eigen website. Ik ga even kijken op de chat. Ook moet het natuurlijk wel eh, met de mensen die op de chat eh, zitten kunnen we... klakken. Uh, even kijken hoor. Hey, ja, kijk. Hoe krijg ik dat scherm? Ah, kijk. Nou is het scherm groter. Als ik hierop klik, kan ik de stream in de gaten houden of hij het doet. Zo te zien eh, doet hij het nog. Hartstikke mooi. Ik ga voor de mensen op de chat verlaag komen. Dat Cindy, Emilio, Sunset, Gypsy Star, Els en Dirk. En voor mij ook nog mascotte. Tom, ja Tom de Vries. En, uh, ja, en de mensen die alleen maar luisteren of die op de... Discord-chat zit want die kan ik alleen zien als ze iets schrijven. En natuurlijk Elisa en Sindri, ook welkom. En alle mensen die niet op de chat zitten, ook van harte welkom. En geloof ik geloof dat er wel 40, 50 luisteraars Als onze computer gekluisterd zit of een internetradio. En uh, wie weet, ergens in het land of in de wereld is er wel iemand die doorstreekt naar de Ether, naar de FM of naar Dat Plus. Wie weet, je weet maar uit, want we zijn via het internet natuurlijk wereldwijd te beluisteren. Dus heb jij schrijft niet voor, voor te lezen in chat, maar wel te weten als je gaat uitzenden, start dan de verbinding al een paar minuten van tevoren, zodat de player je meteen vindt en... Niet naar archief gaat als en niks is. Oké, okay, ja, ik dacht dat ik hem twee minuten voor de tijd al had aangezet. Maar goed, oké, okay, ik zal er gewoon denken. We er vijf minuten van. Oké, okay, bedankt, CPR. Dan ga ik voor voortaan vijf minuten van tevoren de stream al aanzetten. Maar goed, we misschien uh, vijf minuten moeten doen in plaats van twee minuten van tevoren. Ja, want de stream, dat duurt twintig seconden hè, tussen uh, de microfoon en. Uh, en de ontvanger is 20, nee, geen 20 minuten, zei ik dat nou. 20 seconden zit er tussen. Het kan ook een half uur zijn, het dan me net al iets afgezegd. Maar er zit altijd een bufferzone van 20 seconden. Dus uh, ja, op de radio gaat het uh, met een honderdste seconde via de ether. En via het internet gaat het met 20 uh, seconden ongeveer. Uh, ja, en niet iedereen op atoomklok. Wie dit voorleest is gek. <laughs> ja, die cpa. Ja en niet iedereen op atoomklok. Atoomklok. Oké. Oké, oké. Ik zal er eigenlijk maar. Oké, okay, nou goed. Ja bij mensen, ja, we hebben net over kaktussen gehad bij uitzending. Duitszending. Uh, Wel, camera's en de tarot, oh, dat wil ik ook nog eens een keer kopen. Zo'n wildcamera. Alleen moet je die dingen wel goed verstoppen. Want als je het ergens aan een stadspark doet. en iemand gaat onder die brug slapen. en die ziet die camera, ben je wel mooi kwijt. En die dingen kosten zeker. op zijn minst 70 euro hè. En dan niet eens op een Chinese uh, koopsite. maar gewoon in de winkel. Je. Die zijn minimaal 70 euro. Dat is best wel prijzig. Maar ja, dan heb je wel een kwaliteit uh, hè. Dat dan natuurlijk wel. Maar ik vind het, ja, ik ben altijd bang dat, dat zo'n ding ontdekt wordt en dat je hem kwijt bent. He, als je hem nou bijvoorbeeld ergens in de Veluwe ergens uh, neerzet en je weet, uh, ja, je kent die plek, moet je dan wel terug weten te vinden natuurlijk. Dus zorg eerst dat je op verkenning gaat, dat je een beetje de weg weet, dat je hem terug kan vinden, want dat kan ook gebeuren als je hem ergens in het wild, in de Veluwe of op de Peel of weet ik van waar. Dat je je wildcamera ergens ophangt en, en je weet er niet meer terug te vinden. Dus altijd zaak voordat je zo'n ding ophangt ergens waar je niet zo bekend bent. De velen, of weet ik voor waar. Zorg dan dat je een beetje gewend raakt aan de omgeving. Dat je bepaalde plekken kan terugvinden. En dan kan je pas zeggen, nou weet je, ik, ik weet het nu wel te vinden. Ik ga een wildcamera ophangen en dan kan je wolven filmen. Of wilde zwijnen of eekhoorntjes. Of... Nou ja, dat gaat allemaal vanzelf. Je ziet alles voorbij komen. Nee, Mule schrijft de liefhebbers zo'n romantische Van wolven hebben waarschijnlijk zelf geen schapen. Veulen, kalveren en honden die buiten slapen. Ja, weet je, ik geef je groot gelijk hoor. Want kijk, vroeger had je ook boeren toen... 150 of 200 jaar geleden er nog wolven waren toen... Er werden ook koeien opgegeten. Maar toen mochten ze die bijzen doodschieten. He, al dan niet met een paardenbogel of later dan met, met zo'n eh, eh, geding. Er werden die bijzen ook gewoon doodgeschoten. uitgeschoten. niemand deed er moeilijk over. Maar ze vermenselijke dieren. En dat vind ik kwalijk. Want dieren zijn geen mensen. En ze willen zelfs dieren mensenrechten geven. Een soort. Eh, ja, joh. En, en zo, kijk, dat je geen dieren mag mishandelen, ben ik helemaal mee eens. Dat kan ook niet, je mag een dier, moet je wel netjes behandelen. Je mag niet slaan of schoppen of tuurlijk, dat ben ik helemaal mee eens. En, en je moet ze goed verzorgen, goed te eten geven. Dat weten we allemaal wel. En dat vind ik ook logisch. Maar om nou dieren zoveel rechten te geven dat je zegt, dat je mag, ik heb zelfs een keer op de radio gehoord, wel zijn er of de actiegroep die vond dat ze dieren niet mocht belachelijk maken. Weet zo'n beest veel. Als jij bijvoorbeeld een hondje hebt en je doet hem een rare muts op. Iedereen lacht zich suf. Het hondje weet die veel, die zal helemaal verzorgd zorglijst. Hij beseft het niet eens. Hij denkt, ja wat zit daar nou op mijn kop? Weet je, denkt hij bij zijn eigen. Maar hij voelt zich niet beledigd of iedereen zit te lachen, nou ja. Die denken, wij zeggen, waar lachen ze nou? Nou ja, oké, okay, zo goed wezen, denk zo'n beest. Die denken niet als wij. Nee, je mag dieren niet beledig of belachelijk maken. Jongens, jongens. We zijn eens dus helemaal samen in deze tijd terechtgekomen. Mensen worden steeds overgevoeliger. Toen ze de dienstplicht afgeschaften, werden mensen allemaal wartsjes. Tegenwoordig, als je maar wat zegt, of weet ik het wat, dan zijn ze gelijk beledigd. En ik heb het nog niet eens over de politiek. Hè? Want als jij het eh, niet met iemand eens bent. Hè? Vooral in Amerika is het nog veel erger dan. Hier. Als jij bij een republikein in discussie bent. En je bent er niet met hem eens. Dan word je gelijk voor een vuile, vieze, eh, communist uitgescholden. Nog niet eens voor een socialist. Nee, voor een communist. Ja, en dan eh, zou ik zeggen. Nou, dan ben ik toch lekker een communist. Ja, ik kan mij echt schelen wat mensen van me vinden. Mocht ze maar zeggen. He, of ze zeggen bijvoorbeeld uh, vuile fusie, fascist. Ze wordt ook gauw geroepen. Ik denk, uh, zo, dan ben ik toch lekker een fascist scheiden. Ik krijg ze toch een Hitler-goed cadeau, bij wijze van spreken. Ik denk, nou, je ja, nou, zin is, nou goed, moet mijn SS-uniform uit de kast halen. Oké, okay, goed zo. Dan zijn ze gelijk uitgeluld. Zo moet je ze al afbluffen. En schelden ze je hart voor, voor komen. En ik zeg, ja, ik ben jarenlijks van de CPN geweest. vroeger, nou prima toch? Zet je daar moeite mee dan? Ik zeg toch ook niet dat jij eh, niet op het wereldhof mag stemmen. Of op de SP. Dat zeg ik toch ook niet. Nou, ik bedoel, ieder mag zijn mening hebben. En ook of je nog zo walgelijk wat iemand vindt? Schaai dan. Respect moet je voor elkaar hebben. Hoe gruwelijke ideeën iemand ook heeft. Hoe mild, hoe soft. Je moet respect hebben. Dat dwing ik je. Je moet respect hebben voor elkaar. Zo niet, dan moet ik jou ook niet. Want zo zit ik ook in elkaar. Als jij mij niet accepteert, dan accepteer ik jou nog minder. En als we allemaal zo denken, dan komen we misschien ook niet ver. Maar ik accepteer alleen mensen als ze normaal doen tegen me, weet je. Kijk, een grapje of dit of dat, tuurlijk, uh, ik ken u zo'n eindje. Maar je hebt mensen die zo overgevoelig, en dat komt allemaal doordat de dienstplicht is afgeschaft. En het hoeft niet per se in het leger te zijn. Je kan ook zeggen, nou wil jij niet vechten in het leger, dan ga je bij de politie werken. Wil je dat ook niet, dan bij de brand. Ja. Wil je dat ook niet, dan gelijk twee jaar de bak in, vind ik. Want je bent verplicht iets voor het land te doen. Vind ik. En het hoeft niet in het leger. Dat kan ook bij de brandweer voor een paar jaar. Voor een jaar of zo. Ik zeg maar wat nou. Geen paar jaar. Een jaar is En na, na die na je tijd. Nou ja. Dan word je alleen maar ingezet. Als het echt hard nodig is. Maar. Eh, krijgt mijn hoeven voor mij niet het leger in. Maar dan vechten we ook niet voor jou. Want waarom zou ik voor jou vechten. Als jij niet voor mij wil vechten. Huh? Oké. Okay, dan word je brandweermantaar voor een jaar. Huh? Word je opgelaten als brandweerman, het mocht ooit oorlog komen. Dat ze branden kan blussen als ze niet wil vechten. Weet je? Maar ja, goed, maakt allemaal niet uit. Ik heb ook wel eens discussies met mensen. Ze zeggen, zo, ja, al die miljarden die ze uitgeven aan het leger, dit en dat. Ik zeg, ja, oké, okay, la, laten we het dan houden in plaats van 5 op 3,5 procent. Vind ik ook best. Maar je moet toch iets hebben om je te verdedigen. Want ja. Nu ja, dit en dat. Dat geld moet naar de gezondheidszorg. Daar ben ik helemaal mee eens, maar het geld is ze gewoon eh, niet. Zelfs daar niet voor, daarom gaan ze nu bezuinigen. En dan zeggen ze, ja, uh, al die asielzoekers kosten 70.000 euro per jaar, heb ik gehoord. Per persoon, ja, dat kost een ook geld. Nou, dat is zo opgelost. He? Schop al die illegale eruit. Die hier niet mogen blijven. En je hoeft ze niet uit te schoppen. Maar uit te zetten dan. En al kunnen ze niet terug naar hun eigen land. Maar dat, dan zet ze gewoon. Een, een lege helikopter. Ja, of zo'n grote. Zo'n zo vliegtuig. Zet ze, laat ze daar lekker landen ergens. Zet ze gewoon lekker daar in de buurt af. En toer de loeien, Iedereen die wel mag blijven. Zorgt dat ze zo snel mogelijk een baan hebben. Dat ze hun eigen. Uh, kon, ...kunnen onderhouden... ...dan kosten ze ook geen geld meer. En uh, ja, ik bedoel... ...als met Oekraïne ook... ...ik heb, ben er een beetje klaar mee. Ik vind... Uh, ...laat ze lekker lid van de NAVO worden van mijn part... ...dan stuur er gewoon troepen heen. Hè? Ik bedoel... ...die Russen die kunnen ons toch niet aan. Hè? Ze vergeten dat... ...als Trump zegt... ...bekijk het maar... ze hebben gedacht: Trump, zoek het maar lekker uit... Amerika, eh, houdt die NAVO, maar we gaan er lekker uit. We gaan zelf een leger opzetten, een Europees leger. En als Rusland ons aanvalt, dan hebben we nog in Engeland atoomwapens. En in Frankrijk, ik hoop alleen dat ze nooit gebruikt worden. Wij zeggen eh, dat niemand. Maar ze, we hebben ook kernwapens, althans de Fransen en de Engelsen. Dus. We hebben Amerika helemaal niet nodig. Wat denken ze wel wie ze zijn. Hoor. Het is niet alleen Trump. Maar ik heb het ook niet zo op Amerikanen eerlijk gezegd. Want ze zijn zo hooghartig. En Dan zeggen ze wel wat van de Dagers. Nou, Je kan beter een Duitser hebben dan een Jenk hoor. Die Jankers zijn eh, misschien af en toe aardige aan mensen. Precies. Maar ik, ik vind... Eh... Nee, ik heb niks met Amerika. Ik zal er ineens op vakantie willen. <laughs> het enige wat ik wil is rust op mijn kop, ik wil geen oorlog, ik wil geen conflicten, ze zoeken het maar lekker raar, zijn in, in de wereld. Ik heb die oorlog daar niet veroorzaakt, ze zoeken het maar raar. En waarom moeten wij, Westelingen wij, blanke westerlingen, altijd overal bemoeien in de wereld. Wat denken we wie we zijn? Wordt China wereldmachtig, vindt prima, voor mij mogen ze. Ze mogen zelfs Rotterdamse haven kopen. Kan mij ze maar met rust laten. Ik kan mij bedoel, wij hebben toch hier in Nederland toch ook niks te vertellen? Wat nou democratie? <lacht> nee, mensen, ik heb het allemaal schaard hoor. Wie raak onder macht? Dus het zou mooi zijn als het maar Poetin of Trump niet is. Voor de rest mogen ze een Nederland te hebben van. Pleur op. Laat maar lekker met rust. En als overheid zou ik zeggen. Laat maar lekker met rusten maken, meneer, wie de basis is hier. Trouwens, Brussel heeft meer te vertellen over ons dan eh, het Binnenhof, ja toch? Ik bedoel, ik leg er ook geen cent wakker van. Wie de verkiezingen gaat winnen, ik vind prima. Als er maar een beetje stabiele kabinet komt, vind ik het goed. Of het nou een links- of een rechtskabinet is, zal maar om mijn kont roesten. Als er maar stabiel is en geen geruzie meer... En ik vind ook dat ze respectloos met elkaar omgaan. Ja, het is een afspiegeling van de maatschappij. Hè? De maatschappij gaat het al eh, 30 jaar fout. En ik heb het respectloos gedrag. Hier in Nederland en de rest van de wereld. Want het is niet alleen in Nederland hoor. Ik hoor dat het in andere landen ook. Eh, zelfs landen waar ik het niet verwacht. Maar het komt allemaal eh, ja, door het internet ook. Hè, voor een groot deel mensen worden... Eh, ja, je had inderdaad de alternatieve dienstplicht, dacht ik. Ja, klopt, tels. Zorgverlening of maatschappij, ja, dat kan, hè? dat kan je ook doen. Als je denkt, ik ben tegen geweld, kan je ook zeggen, nou, dan wil ik wel in een ziekenhuis werken. Tuurlijk, dat, dat, daar ben ik ook voor. Hè? Ik bedoel, je hoeft van mij niet het leger in, want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ik zou het ook niet willen hoor. Ik zou het ook niet willen. Maar ik bedoel, ja, dan ga ik toch in een ziekenhuis werken of, of in een thuis of uh, bij de brandweer, weet ik veel. Als ik jong was, weet je, dan zou ik zeggen, nou oké, okay, bij de brandweer is het misschien wel interessant. En, ik bedoel, dat soort dingen, weet je. Kijk, ik vind, ja, je hebt mensen, ja, het, het lijkt me niks hoor. Kijk, natuurlijk moet je je land kunnen verdedigen, maar ja, daar moet je een type voor zijn, weet je. En ik ben niet zo, eh, ik ben al bang voor vuurwerk laat staan. Als iemand, eh, eh, als ze op me schieten, dan eh, ben ik wel helemaal niet, eh, <lacht> nee, helemaal niks aan me. Dus nee, dat is niks van mij. Ik ben er niet tegen hoor, tegen het leger. Maar we moeten die hebben. Alleen, ik hoop alleen niet dat ze, te, uh, dat geruzie uh, in de wereld, dat ze, het, het gaat verharden. Ze moeten gewoon via, vanuit de Verenigde Naties de Boersusse. Het is, als je twee van die klootzakken neerzet, zoals Trump en die, hoe heet die andere boerenlul, die, die homo uit, uh, uit Moskou. Ja, dat zijn twee uh, haviken die, die blijven doorkeerbelen, want ik weet zeker dat de oorlog krijgen, 100%. Maar ja, bedoel, het is niet anders. Ik ben er ook niet blij mee, maar we krijgen sowieso 200% zeker binnen vijf jaar, ja... Nou ja, laten we ruim zeggen binnen tien jaar. Dus ja, en het interesseert me eigenlijk ook niet. Want weet je, uh, ja, ik hoop alleen dat ze me dan gauw, als ik dan toch niet overleef. Zo snel mogelijk, boem, Jaapie weg in één klap. Nou, dan heb ik voor geen pijn om. Maar ja, ik gun niemand oorlog, hè. Ik, hoop, ik heb liever niet dat er zo'n oorlog aanbreekt. En nou weet ik waarom ik niks kon horen. Van mijn koptelefoon zit de verkeerde stekker in. En ik zie wel dat hij uitslaat. Jullie horen me wel, maar ik kon niks horen. En nu dus wel. Ik had het andere stekkertje erin. Die klinkt wel een beetje vols, hè. En als ik dichtbij zit. Ja, het is een condensatormicrofoon. Ja, nou hoor ik mezelf wel, vandaar dat ik me niet kon. Ik vond dat zo gek. Maar er ligt nog een koptelefoon hier. En daar had ik het stekkertje van onderin. Ik vond het zo gek dat ik me op de achtergrond hoorde. Dus nu heb ik de juiste stekker erin zitten. Ja. Ik vlogmaker, de pleuren zo. Zit ik uit de verkeerde stekkertje? In die, in die microfoon, ja dat is zo'n uh, computer microfoon, met zo'n USB. En in, onder die microfoon zit ook een. Een, een, ja, wat is het? een dingetje waar je dan je stekkertje in kan doen voor je hoofdtelefoon. En dan kan je de volumeklop naar beneden en omhoog zonder dat het invloed op de uitzending hebt. Het geluid klinkt zo zuiver. Joh. Ja, het is echt speciaal voor een computer. Hè? En je kan nog meer trucjes doen, dan moet je het weer van de internet downloaden. En dan kan je dan de echo toevoegen en alles, maar daar heb ik allemaal geen zin in. Ik heb hem puur gekocht voor de podcast. En tenminste voor de uitzending. Op Ridder Radio. En om muziek op te nemen en zo. En dan moet ik ook nog binnenkort doen muziek maken. Want ik heb al zo'n uh, synthesizer. Ik heb er drie, geloof ik. Uh, drie, uh, twee hele kleintjes van Korg. En een grotere van Korg. Ongeveer 30 centimeter breed. En nog een paar van die uh, dingen. Er zit zo'n uh, drumding op en uh, ja. Je kan uh, van alles met hele gekke geluiden kan je eruit halen. En dan heb ik nog een, uh, een digitale recorder met acht kanalen. En dan kan, dan kan ik uh, mixen en alles, alleen weet ik niet hoe dat ding werkt. Ik heb hem al drie jaar, maar ik weet nog steeds niet hoe die werkt. Dat is heel ingewikkeld. En uh, ja, ik ken wel iemand die me kan helpen, maar. Uh, ik heb eigenlijk zelf ook geen tijd om me erin te verdiepen. Ik heb het zo druk met alles. Ik heb, uh, ik heb geen tijd om leuke dingen te doen. Ik ben al blij als ik de uh, op radio kan uitzenden. Ik heb het uh, zo druk. Het is, uh, een paar noemen, ja, nu is het gelukkig wel wat minder. zou de schoonmaaksel in mijn huis. Een beetje op orde gebracht. Zitten nou tenminste uh, ordentelijk uit dat ik een beetje... Mijn spulletjes terug kunnen vinden. Het is minder rommelig, laat ik het zo zeggen. Het is in ieder geval wel schoon, dat, dat scheelt ook hoor. Ja, dus... Uh... Nou, die katten kunnen wel... Jongens, jongens, jullie... Uh... Ah, pff, want een geur, zeg. Nou ja, het zijn maar katten die doen dat. Dus uh... ja, niks miauw. ja... Ja, makkelijk en andere schuldgevers het zelf gedaan hebben. Maar ja. ja. Dat is een grapje. Maar goed, eh, ik kan nog geen vlieg doodslaan. Laat staan een mens, zegt Dirk. Nou, ik kan wel een mens op zijn bek slaan. Dat kan ik wel. Maar iemand doodschieten, daar heb ik ook wel moeite mee hoor. Slaan wel. Ik kan iemand een rotschop geven. kloppen, Dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan. En ik deed het niet voor de lol, hè? dat zeg ik er wel even bij. Maar ik laat me gewoon niet slaan, sla ik terug, simpel zat. Doe ik nog hoor, als ze het doen. Het gebeurt de, de laatste 40, 50 jaar niet meer, maar, maar als ik een klap krijg, ik ga even terug. Ja, echt wel, pik ik gewoon niet. Je hoeft je eigenlijk niet te laten slaan. Al geef je maar één tik, dat ze afschrikken, dat ze denken, oei, dat moet ik niet meer doen. Dat is toch genoeg? Kijk, ik hou ook niet van geweld hoor. Maar iemand doodmaken, daar heb ik. Ja, dat zou ik ook niet kunnen, eerlijk gezegd. Ik, eh, nee, liever niet. <lacht> maar als het nodig is, als ik echt een knol van mijn hart. Dus ik krijg ze ook eerst. Verbrouwen eh, Wat doe jij nou? En blijft hij doorslaan? Ik denk, een eerste klopzak, misschien denk ik. Waarom doe je dit? Weet je, kap mij, weet je. En als ze we het weer doen. Ja, ik denk dat dan. Eh, even een paar tandjes ruipt. Eh, maar. Liever niet. Maar als het moet, nou ja, ik, je hoef je eigenlijk niet te laten kleineren. En als iemand een wegpartijen uitlokt, probeer ik altijd vanaf te komen. Dan ga ik nog liever weg. Dan noemen ze me maar een loveback. Nou, dan ben ik maar een loveback. Maar als iemand me toch slaat, maar, nou ja, ja dan, dan meteen krijgt hij er wel een op zijn oog terug. Maar ik hou er niet van, hoor. Ik bedoel, ik hou me toch goed. Ik ben niet zo'n iemand die meteen gaat vechten. Want van mij hoeft het allemaal niet. Ik heb er nooit echt van gehouden. Nooit echt leuk gevonden. Maar ja, als ze uh, soms willen, Vooral vroeger, ja, heb je natuurlijk, als je jonger bent, dan reageer je wat anders dan dat je volwassen bent. Maar en nog steeds, als ik, als ik op schraafwolf ben, ik ga uh, ja, ik ze echt heen terug, wie het ook is. Zo ben je drie keer zo groot als ik. Ik weet altijd wel al een zwakke plek te vinden, je knie of zo. Of, uh, Kijk, iemand in zijn kruis schoppen, vind ik te, te makkelijk. Dat vind ik te makkelijk. Maar schoppen zijn knieschijf, eh, ja, dat hij op slot staat. En dat doet zo'n zin, hè? dan ga je echt niks meer terug doen hoor. Dat doe je echt niks meer. Dat is genoeg. Je hoeft iemand niet onnodig, want dan ga je iemand mishandelen. En dat is ook trouwens strafbaar. Hè? Je mag eh, iemand een tik geven dat hij stopt. Maar ga jij door tot hij het ziekenhuis terechtkomt, of weet ik veel, of dat je onnodig iemand al eens uitgeschakeld en je blijft doorslaan, dan ben je fout bezig, want dan kan je zelfs voor een bak terechtkomen, ook al is hij begon. Je mag iemand uitschakelen, hè, zolang hij nog blijft leven, dat hij jou niks meer kan doen. En dan kap je gewoon. En dan ben je nog verplicht om nog te verzorgen totdat de ambulance en de politie komt. Ook al heb je hem zelf neergeslagen. En Ook al is hij zelf begonnen. Want dat, dat, ja. Ze kunnen je op allerlei manieren pakken. Joh. Als jij een huis huurt en je betaalt niet. nou, zou je vertellen, die huisbaas kan oog op brengen, springen. Maar die krijg je direct niet uit. Die uh, uh, huurders, huurders zijn beter beschermd dan verhuurders. Daarom wil ik ook mijn huis niet verhuren. Daarom wil ik ook mijn, geen kamers verhuren hier. Ik wil hier ook niemand meer in hebben wonen. En waarom niet? Je krijgt er ook personen nooit meer uit. Ook al betalen ze nooit meer. Je moet wel betalen. Oké, okay, maar ze kunnen je heel moeilijk... We gaan jaren overheen met procederen... voordat je iemand eindelijk je huis uit kan. Maar hij niet betaald. Nou, lekker is dat. Kijk, dat gas en licht is geen probleem. Dat moeten ze op de eigen naam doen. Daar dat hebben ze dan een, uh, mensen voor... He, een oonlings is dat een Cassobureau of zo. Maar ja, een Cassobureau doet dat ook niet gratis. He, ze doen hun best om wat centjes terug te krijgen. Maar van een kale kip kan je niet plukken. nou daar zit je maar zonder centen. He, met, met alleen maar onkosten. Daar zit je maar. door, door zou iemand eh, nog vier raken ook. Doordat hij de huur niet wil betalen. Ik vind het prima hoor dat de huurders ja, worden beschermd. Maar ik vind gewoon als iemand niet betaalt. Ja, en dat en blijft te lang duren. Dat vind ik gewoon dat, dat de verhuurder de huur mag opzeggen. Daarvoor zou ik, als ik een kamervuur zou doen. Dat kan ik makkelijk doen, maar ik heb er geen zin in. Uh, al wordt ik stinkend rijk van, heb ik er ook geen zin in. Waarom zou ik? Ik, uh, uh, ik heb een goed leven. Ik heb het niet nodig. Maar ehm. Uh, ik vind, uh, ja joh, uh, ik vind gewoon, je moet gewoon, als je een kamer verhuurt of een huis verhuurt, moet je dat op contractbasis doen van een jaar. En elke keer verlengt het een jaar. En dan na dat jaar mag jij beslissen of die verlengd wordt of niet en dan kan iemand er wel uit krijgen. Want dan weet hij van tevoren, dan kan de rechter zeggen, ja meneer Jons, u weet dat u maar voor een jaar dat huis kan huren... En dat u drie maanden van tevoren of zeg maar een half jaar van tevoren uh, weet. Uh, hey, want dan ben je dan zeg maar verplicht om een opzichttermijn van uh, een maand. Maar je bent wel verplicht om iemand dan die huurder te verzeggen uh, na een half jaar of voor dat het uh, nog een half jaar daarvoor uh, moet laten weten of je een verlenging krijgt van de huur, voor een jaar of niet. Want heeft iemand in die half jaar de tijd om een andere woning te vinden? Dat vind ik dan ook wel weer ver, weet je. Dus als ik een, vuur, een huis ga verhuren of een kamer, dan zeg ik, ik krijg een jaarcontract. En ik bepaal of die verlengd wordt of niet. En ik zou eh, ze een half jaar voor het einde laten weten of ik het verleng of niet. Want stel dat ik het niet verleng, dan heb je een half jaar de tijd. ...om een andere woning te zoeken. Nou, dat vind je toch netjes? Hè? bedoel ze zijn er genoeg kamervuurbedrijven. Want ja, ja, het is wel moeilijk hoor, een woning vinden. Kijk, een kamer en je hartstikke dan heb je al een nieuw huis hoor. Ik vind het schandalig hoor. Ze durven vragen voor een kamertje van, eh, van 6 bij 2 meter, zeg maar wat. Wat ze daarvoor durven, dan kun je een hele huis verhuren. Een flatje. He, er komt alleen het gosse lichter dan bij, maar goed. Ik bedoel, eh, ja, het moet wel... Ik vind, een verhuurder heeft rechten, maar ook een huurder. Maar het is tegenwoordig zo... Eh, dat de huurder beter is beschermd dan de verhuurder. En eh, ja, weet je, en, en, dat zal wat makkelijk gaan. Ik zal neuken, je hebt altijd gedoe. Met de belasting, met de gemeente... Dan is dit niet goed, dan is dat, dan komen kijken of het allemaal wel eerlijk aan toe gaat. Je weet niet wat voor mensen wie. Je, uh, je weet niet of ze je of slopen. Je weet ook niet of ze ja, wel op tijd de huur betalen. En als ze niet op tijd betalen, maar te laat, je krijgt het in ieder geval sowieso. Nou, als je het eenmaal gewend bent van iemand, nou ja... En je, je weet dat je het toch op gaat, dan is het misschien ook niet, niet zo'n probleem. Maar ik heb geen zin om elke keer op mijn centen te wachten. En dan heb je dat gezeik weer met de lekkage. Of dat gezeik met de gemeente. Wat uh, allerlei problemen kunnen. Het hoeft niet aan de gemeente te liggen. Zeg ik wel even bij je. Maar je hebt altijd gedoe. Daar heb ik ook geen zin in. Hè, bedoel, ik bedoel, ik zit hier prima. En ik ga, eh, nee, dat ga ik niet doen. Hey, waarom vier gekomen? Ja, doei. Maar vreemde mensen, ja, die zullen wel vrienden hebben. En dan halen ze die in huis en voor je dat ze terug in je huis zonder dat je het weet. Dat ze stiekem, eh, nee joh, niks gemaakt. <laughs> en ik heb het geld ook niet nodig. Ik heb een inkomen. waarom eh, moet ik. Dan moet ik ja, rijk worden, rot op. Ik ben al rijk, ik ben gezond. Ja, gezond. Zover ik uh, nog kan lopen en kan doen. Ik ben niet 100% gezond, maar goed, laten we het daarbij houden. Dan ben je ook rijk. En geld interesseert me eigenlijk niet. Het is makkelijk als je het hebt, maar gelukkig worden er echt niet van hoor. Er zijn mensen die zijn multimiljonair en die zijn nog ongelukkiger dan iemand met een aardkering. Die niet rond kan komen. Die, eh, die denkt nou. Wie dan leeft. Wie dan. Uh, uh, uh, weet ik veel hoe ze dat. spreekt wordt, Wie dan zorgt. Ja. Nou, uh, mensen die, die berusten zich erin. Die hebben misschien wel wat schulden. Maar die denken. Ach, ik heb elke dag te eten. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Uh, ook heb ik niet veel. Uh, een vriend is heel belangrijk. Als je veel vrienden hebt. Je hebt er altijd wel mensen bij die, uh, nee. of uh, weet ik het, en, en al dat klote geld. Het is maar geld, weet je. Ik heb liever uh, een aardkering, dat ik gezond ben, dat ik stekend rijk ben. En, ik, uh, en, je, en je hebt een, een uh, terminale ziekte waar je aan doodgaat. Maar wat heb je dan aan al geld als je kanker hebt of, of andere verschrikkelijke ziektes? Heb je toch niks aan dat geld? Nee, dat lijkt mij van niet. Liever arm en gezond dan rijk en eh, onder de grond. Want dan heb je er uh, helemaal niks meer aan. Maar goed, of je moet mijnmerker worden en goud delven, ja. He? Dan uh, leef je ook onder de grond. En dan ben je ook rijk. Maar ja, als je dan naar buiten komt en dan, uh, dan is het weer, licht weer te vuil, dan is dat weer niet goed. Dus je denkt, nou weet je, mijn volgende leven hoop ik dat ik rekener in een mol. <laughs> Dan blijf je lekker onder de grond leven. Want al die mollen, die hebben in hun vorige leven als mijnwerker gewerkt. Ja, wist je dat? Ja, dat is echt zo. Dat waren vroeger mijnwerkers. En die waren later mol. Ja, sommigen zijn Albert Mol geworden. Nou ja, die... die ja, die is ook mol. Ja, lang geleden is die mol gegaan. Onder de grond dus. Albert Mol. Wel een leuke vent vond ik. Ik weet niet of jullie Albert Mol kennen. Oh, dat is een mooi kasteel zeg. Dat lijkt wel van de Hefteling. Of van uh, Harry Potter of zo. Van de Nosses, dat zie ik. Nieuw pretpark, Bommelwereld opent. De deuren, best gewaagd. Oh, dat is van Olie bij Bommel. Oh, even voorlezen, dat is wel leuk. De Efteling, Toverland, Duinruil, Walibi en heel veel dierentuinen. Je zou zeggen, aan verteer is er al ruim voldoende in ons land. Toch komt er deze week een nieuw pretpark bij. Bommelwereld in Groenlo in de Achterhoek. Een overdekt themapark rond de stripfiguren Oli B Bommel en Tom Poes van de Schrijver. Maarten Toner, initiatiefnemer, is ondernemer Edwin Bomers. Het plan vergt een investering van pakweg 40 miljoen euro. Hij hoopt in het eerste 100.000 bezoekers te trekken. Krijg je daar geen eh, lamme polsen van, maar goed. Ter vergelijking, de Efteling heeft jaarlijks zo'n 5,5 miljoen bezoekers. 20 à 30 miljoen. Dat is best een gewaagde investering, zegt Groen Lücken. Expert in de vrije tijdsindustrie en verbonden aan de Breda Universiteit. Dan nou moet dat weer in het Engels, maar goed. Nederland heeft natuurlijk al een enorm aanbod op dit gebied. Moet ik alles voorlezen, of ik weet niet hoe, hoe lang het nog is. Het is zonder nos, hè. Dat zeg ik zegt bron Bronvermelding, ik ga niet alles voorlezen... Dan kunnen de mensen zelf ook op internet opzoeken. En de mensen op de chat die zien het zelf ook wel. Maar goed, ik heb even. Maar het lijkt me wel leuk om dat eens dus te bezoeken. Als oude lul van 66. Ja, waarom niet? Ja. Dus, uh, het ziet er wel uh, leuk uit. Ja, ja, een beetje. Ja. Uh, die heeft er ook een speelfilm van, een tekenfilm van. Uh, van Tom Poes in O.D.B. Bommel. Vroeger stond het in de Haagse krant. Dat is ook O.D.B. Bommel als stripverhaal. Met Maarten Toender. Die woonde toch in Ierland, die, man, die beste man. Ja, die is ook wel behoorlijk uit geworden. En Mascotte schrijft, ik heb nog een toverlantaarn... met wat verhalen van Bommel op film. Oh, dat is leuk. En Dreadlap die zegt... Dan gaat het wel ineens heel snel allemaal afkijken hoor. Misschien is het wel de leukste is dat er bij het preppart ook een bommelmuseum is. Waarvan de toegang gratis is. En Emilio zegt, we hebben al sinds een maand op zeven een man die een achterkamer woont. Je kan met commensalen veel beleven. Maar zoiets is beslist. Nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in een trappataal die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt, dat heb je met die zou. als jij dat stiekem had maar nooit in huis genomen. Mijn moeder zegt, maar Jan, het is zo keurig, net een man, zo rustig en beleefd, die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt de juffrouw in het trappertal. al. nu kun je zeggen wat je wil, maar zo is toch niet normaal. Met de commissale heb je altijd, ligt daar weer een juffrouw in het trapportaal, die op een afschuwelijke manier is, overleden. Mijn moeder zegt, maakt jullie nou niet zo'n schandaal? Want iedereen heeft toch zijn eigenaardigheden. eden. Maar vader neemt het niet, hij zegt, dat is de vijfde giet, wat heb ik aan die gein, dat kost me zeep en terpentijn. Het is geen gezicht, zo'n juffrouw in het trapportaal. En vrijheid, blijheid, daar niet van. Maar zoiets is niet verlangen. We maken ons huis geen abberdwaar. Er ligt weer een juffrouw in het trappataal. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En Koba mompert, want de loper wordt zo schaal. Zoals hij hem elke keer weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gekicheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, als zou ik nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is het uw Goeie commissal, zo'n juffrouw, hoort in het kanaal en niet bij ons in het trappertal. En dat is de dokter Andesplee. Ja, niet dokter P. maar dokter P. Oké, okay, dames en heren, kijk hoe laat het is. Oh, het is pas, kijk tien over half twaalf. Dus we kunnen we nog even door. Ik weet dat zo'n dokter Anders P, officieel. Ja, leuk, hè? En wie had dat nou? Oh, dat heb uh, een erop opgezet. Ik denk, dat klinkt dat bekend. Ik denk, oh, dat is van Dr. Anders P. Ja, dus niet dokter Anders Penlee, maar dokter Anders P. 1957. Toen was het een oud nummer dan. 1957. Jezus. Dat is al meer dan 50 jaar geleden. Zeg. Of was het 1975. Dat kan ook. Want ik zie. 1957. Toen was ik nog niet geboren. Toen zat nog in mijn vaders koker. Sterre te kijken. <laughs> ik heb zelfs de 1 eens over zien vliegen in de oorlog. Ja Kijk ik met mijn vier broers naar buiten? van Kijk eens, pa staat weer te pissen buiten. We kunnen weer de VE's over zien vliegen. <lacht> maar ja, zo'n grapje, dat kan natuurlijk niet. Natuurlijk kan dat niet. Maar goed, er is een grapje tussendoor. <lacht> ik, uh, ja, even kijken hoor. Ja, mijn biertje die staat warm te worden. Ja, die koffie is niet meer te drinken, die is koud als een, als een, als een biertje, zoals een biertje hoort te zijn. Dus dan neem ik liever dat koude biertje, toch? Maar begint daar ook een beetje, daar is nog wel wat koud hoor. Ik heb hem net gekocht voor de uitzending. Uh, ik hoor ze gaan buiten praten. Dat is de luchtrooster die staat open. En dan hoor je alles op straat. En als ik hem dicht doe, dan hoor je het ook nog wel, maar veel minder hard. Ik hoor het door de microfoon nog al beter. Als zonder microfoon. Want als ik mijn koptelefoon eraf doe, dan hoor ik het een beetje op de achtergrond. Maar met die koptelefoon of hoofdtelefoon zoals je wil, dan hoor ik het nog beter dan als ik zo zonder zit. Zonder microfoon en zonder hoofdtelefoon. Kap zeg zeggen de Duitsers. Ker. Kap, Het <klui> is daar wat... zo. <klui> Zit er toe, zeggen die Duitsers. Er ja. Oh ja, Ik weet niet of het door de rookworst komt. Of wat was het ook weer broadweg? Oh ja, je hebt natuurlijk ook die oktoberfeest, Ja, maar ik kom niet voor de bier, Hij komt voor die delicotes. die. Mooie juggetjes tot die meisjes dragen. Dat je de Delicotheek inzien, zien, dat vind ik veel belangrijker dan die bierkeet thuis ook zuipen. Dan ga je naar Duitsland om tieten te kijken. ja, Is ook leuk? Ja, daar komen de meeste mannen voor. Bier en tieten. Ja, la, la, la, la, la, la. Proost. Ja, ik zie hem al lopen in zo'n Tirola-pakje flikken op. Nee, het is wel grap. Het is wel lachen, hoor, lachwaardig niet om. Maar ik vind het veel te druk. Ik heb het op tv gezien. En ik denk, nou, ik vind het wel druk eigenlijk. Ik denk, nee, dat lijkt me niks. Bier, kijk ik daar zo drinken. Nou, gedraag je nou. Hey, wat doe je toch niet? Ik zit hier hem... uit te zenden. Ja, wat nou, miauw. Pas op, hoor. Je dus krijg je geen eten. Zij ook troost. Hij hey, was het zelf. Oh, sorry. Neem me niet kwalijk. En geeft zijn katten de schuld terwijl ze er gewoon zitten. Ja, ik kan hier wel gaan zitten uitzenden. Maar als, uh, ja, als ze een beetje oud zijn, moeten ze bij de woonkamer. En ik las er af en toe ook wel in hoor, want ze moeten er toch een beetje wennen. En dat zijn ze wel ondertussen. Maar ze klimmen overal op ze vreten aan de planten, ze hebben één plant of een moord. Ik weet niet of hij het redt, maar hij is nog groen. Ze hebben afgeknipt en het was een mooie plant hoor. Maar ik hoop dat die schuiten gaat geven, want moet ik hem maar weggooien, ja zonde. En uh, ja, het is een mooie plant. Maar ja, uh, ja, het is een beetje toch? zijn plantje, heel ja, pot voor een een jaar lang verzorgd, iets meer dan een jaar. Komt er zo'n wilde bros binnen huppelen en die ding gewoon. En dan denk ik, hallo, hoe gaan we doen? Ik zit hij met plant op de, nou, de vrij hij klom erin. Ja, hij had er ook wel van, maar ja, ik denk niet dat dat zo gezond is, hè. Ja, ik heb, uh, ik heb een paar plasticampantjes, maar daar heb je die schijt onder knaagde ook op. Maar gelukkig lopen ze wel heel voorzichtig over de vensterbank, maar ik heb het toch liever even niet. Maar over een jaartje dan mogen ze overal rondlopen. Want dan, ja, dan zijn ze toch wat rustiger en dan lopen ze wat voorzichtiger. Nu lopen ze te rennen en te vliegen. Dan hebben ze elke dag een paar keer een uh, renkwartiertje, zeg maar. Dat deden onze oude katten vroeger ook hoor. Ook toen ze volwassen waren. Maar dan gaan ze toch niet meer overal op klimmen en zo weet je. We hebben jaren katten gehad. Jaren. Zolang ik met ingrid woonde, het Ze hadden voor vooral katten. Dat zijn twee katten. Nou die soort die hebben het heel lang volgehouden. Die, die, die wilde nog in ons oude aanreps. Nog voordat ze verkeer met mij had, had ze die katten ook in weer nagaan ja, dus is op een gegeven moment ook het hoekje omgegaan. En uh, we hebben geen katten meer genomen, We hadden er twee. Eigenlijk drie, als ik ze allemaal meereken. Uh, we hebben twee honden gehad. En in totaal vier eigenlijk. Maar we hebben daar twee. twee katten en twee honden dan constant in huis. En die zijn allemaal weg. En daar hebben we twee. Nieuwe. Jeroenke en Blackie, En die zijn. Uh, die heb ik alweer. Uh, vier weken in huis morgen. En 6 oktober heb ik ze. Precies een maand thuis. September heb ik ze. Gekregen. Ja. De andere. Dat is van het nest. Van de vier. Die zit bij een collega van mij. Er zijn ook twee vragen. Zijn het eigenlijk met z'n vier. Of een oorsprong. En die lijken een beetje op mijn kant. De ene is zwart, de andere is zwart-wit. Bij mij is de ene zwart-wit en de andere weer zwart. Waarom? Oh. <laughs> Hun karakters zijn net omgedraaid. Die zwarte kant bij mij is een wilde bras. En bij de collega van mij is die uh, zwart-witte weer een wilde bras. Uh, yeah. Oké, okay. het die blok. Oh, over dokter Anders sp. Mooie tekst van, ja, dat is toch van Jaasse nee, Stanes, daar heet die blok. Over Dr. Anders P. En wat is die tekst dan, Hels? Uh, uh, Ypsy Star. We moeten even kijken. Ik weet niet of het een tekst is. Of een mooie tekst van het blok over Dr. Anders P. Het die blok. Van meneer Cactus. Ah, oh, dat zou een kaktus, meneer cactus En mevrouw, juffrouw stemband die was vorig jaar... juffrouw stemband met de slimste mens. Dat vond ik zo'n leuk mens, zo'n leuke vrouw. Vroeger deze van... Uh, hè, de, van de... meneer cactus uh, En als je kwijt niet, kun je dat nog herinneren? Kwijt niet. Die liep altijd eens ondergoed. Kwijt niet. En dat is een mevrouw Stenband, hè, die, die, die, die dan ook... Eh, dus uh, de eerste ronde, de eerste ronde. <lacht> dat is wel, dat is een kinderprogramma, maar wel lachen. Dat wel lachen. Ja, toen ik was toen overlos, ik was toen, ja, hij is al 25 of zo. O, oh, deze, dokter Anders Spee, het trapport houden. En liggen gaan doe die juffrouw op het trappet. Drande P. Drandes P. Oké. Okay. Ja. Drandes hm. ja, Leuk hoor, zo'n plaatje. Ja, ja. Er ligt een doorde jufvrouw op, het trappertuil in 1957 dan. Het trappertuil staat hier op Wikipedia ook, ik zal eens even kijken. Ja, Dokter Anders P is wel leuk hoor. Maar die andere Dokter Anders die wel eens op de chat zitten hier op Ridder Radio. Ik, ik, ik hoor die jongen niet meer. Ik vond het wel wel lachen die gozer. Dokter Anders, uh, hoe noem je zich ook weer? Dokter Anders D of B, weet ik veel. Oh, uh, mijn vader neemt hij niet, hij zegt... Ah, ja, hier staat de tekst er al bij. Ja, dokter Anders P. En die is geschreven door Hattie Blok. Zou kunnen hoor. Het had hij zelf ook altijd tekst geschreven. En in 1976 werd de Geer de Koks gekofferd als de commensaal. Door titel het rapport al. Oké. Oh, Oké. Okay. Het okay. heeft gepast in een reeks liederen waarom dokter Anders P. het publiek treft met vreedheden. Maar wel luchtig gebracht. Een ander voorbeeld hiervan is de zusters Karmas. Of ja, met dat. Eh, dat ze die, eh, wat in die thee deed. Hadden ze ruzie over een jurk of zo. Over een erfenis van een jurk heeft de andere wat uh, rattenvenijn of rattig in het thee uh, gedaan. De studieopname van het lied uitgevoerd door de schrijver zelf verscheen in 1964 op een lp tje Bekendere uitvoering voor een live publiek onder andere verschijnt op de LP Pappont en Slee met Dr. Ram de Spee 1978. En de dubbele OP. Complet sur CD uit 1991. En laat ik die CD nou toevallig hebben. Maar ik heb ook, nou, daar bouwde ik achteraf van, dat is een dubbel CD. Dat was zelfs een driedubbel CD van Dr. Anders P. Hallo DJ, Oh wat zonde. Had ik ook dat geweten, had ik die genomen. Maar ja, ik heb ook twee uh, verzamel CD's van Cornelis Vreeswijk. En die andere is een mooie aanvulling op de vorige. En die heb ik alle twee. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, dokter een man, eh, Cornelis Vrezaak, die, die leefde in eh, Zweden. Hè. die is na de oorlog met zijn ouders naar Zweden verkast. Ja, en nou hij heeft hij een zoon die, eh, en ja, die zijn liedjes nu eh, speelt in, in de theaters en op televisie. Eh, ja, net als die, eh, die blinde zanger, hoe eh, uh, heet, ja. heet die man? Eh, ik zou wel eens willen weten: waarom zijn de zeeën zo die? Um, ja, die blinde man, ik weet zijn naam even niet. Oh ja, Sue de Korte. Sue de Korte, die heeft ook een zoon. En die, die, die, die uh, treedt ook op met zijn liedjes. Vroeger moest hij daar niks aan hebben. Dat vertelde hij ooit eens op de tv. Vond hij het maar oud En nou vindt hij het mooi, nou die ouder is. En nou voert hij de liedjes van zijn vader uit. Ik heb hem toen ook... Bij Omroek Max was hij een keer op televisie. Een zoon van Jules de Korte. Ja, ah, leuk. Hij is alleen niet blind, hè. Dat moet ik er wel voorbij zeggen. Soe de Korte is niet blind geboren. Hij is ook een of andere virus had hij, ons oog. En is hij blind geworden. Dus ja. Soe de Korte. Ja, hij heeft wel wat die tekst en zo, weet je. Hij zingt een beetje een geadverteerde stem, heel netjes. En dat heeft dingen ook een beetje, de, hoe, hoe heet die? Dokter Al de Jawel, en, en ik moet altijd lachen om, om, om Dolf Brouwers, oftewel chef van Oekhol, de hagenees. En eh, ik heb de man nog nooit in het echt ontmoet, maar <laughs> een broertje van me wel, die heeft hem eh, wel eens op zijn werk gezien. Die werkte er bij de gamma en dan kwam hij wel eens af en toe iets kopen, dan zat hij ook een beetje lolbroekerij eh, aan te doen. Ja, iedereen moet natuurlijk wel om lachen want als hij het doet, vindt iedereen het leuk en als een doorsnee Nederlander het doet, dan zeggen de mensen nou ja, waar slaat dat nou wel op dat komt gewoon sommige mensen kunnen het gewoon heel goed kijk maar de naar André vandaan als hij een gekke bek trekt, moet iedereen lachen als ik een gekke bek trek, zeggen ze, die vindt het dus niet werkt nee. weet je je moet echt talent voor hebben, je moet er een gezicht voor hebben de manier hoe je het brengt, hoe je eruit ziet, want dat speelt ook vaak mee. En uh, ja, en die mensen zijn er gewoon goed in. Chef van Mulk en André van Dijn hebben gewoon een uiterlijk mee, maar ook de manier hoe ze het brengen hebben ze mee. En kort slaat het nergens op, wat ze zeggen, toch moet je erom lachen. En dat is kunst. Als dus dat kan, ben je een hele goede kunstenaar. Zeker doet, zegt iedereen. Nou ja, die vinden ze gek, Ik oh, Het slaat nergens op om een gol. Nou, ja, zo denken mensen dan. Hè. En als ze hun het doen, dan vindt iedereen het geweldig. En ja, gewoon als ze, ze brengen het uh, op een manier, dan moet je gewoon om lachen. En dat ze een kop mee hebben, een beetje een komische kop. Gekke bakken, gekke Nou, die denken, nou, die vinden geen duimpje. En dan vinden ze het nog leuk ook is pizza klaar, of Jantje of ik, of wie dan ook. Nee. Maar we slaan tot nog weer op we doen normaal. En nee, nee, je, doen ze normaal, heel gek. <lacht> ja, ja, ja. Ja, we hebben nog vier minuten. Ik ga even kijken op de chat hoor. Want uh, ik zit er wel lekker te lullen. Inspector Crusoe, oh ja. Op het Oktoberfeest, zegt Dirk. Ook leuk. Oh man, is dat een hele film. Ga ik hem even kijken morgen. Want morgen is de hele regen, dan blijf ik lekker binnen. Ik heb al het eten in mijn naa's gehaald. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Ik weet niet of jullie het konden horen, maar dat is reclame en dat mag niet. Oh. Nou, ik hoor het keihard, maar jullie kunnen het niet horen. Hè? Op dat toch Dat is weer een groepsing, Maar die ga ik eh, morgen lekker kijken. Want ik vind het geweldig. Plus zo op het oktoberfeest. <lacht> Stukje terug had Emilie geplaatst. Het die blok was zuster Klivia. Ja, zuster Dietzuster. Dat klopt, Tels. De driedubbelste D heb ik ook van DRS. zegt Dirk. Ja, ik heb dan de 2dubbel cd, met dezelfde titel als ik net noemde. Van de CD of zo. En die driedubbel was toevallig ook de kom, Maar toch die dubbel cd al. En ik, oh, toch maar geweten, wat zonde, wat zonde. Ik ja, ik ga hem niet meer kopen vind ik het zonde van mijn geld weet. Daar ik het al eerder ontdekt dat ik die driedubbel kreeg. Oh, maar goed, maar ja. Het is nou geen rolzaak uh, of zo. Maar ik vind het wel jammer. Ja. Want, uh, ik gooi koffie dan in de... Maar is dat nou wel te drinken dan, Dirk? Als je uh, koude koffie in de... Want ik weet wel, als je het opwarmt met de koffieapparaat... Nou, is het niet meer te drinken. Dat smaakt vies. Maar in de magnetron is het dan wel uh, lekker dan? Ik gooi de koffie dan in de magnetron als die koud is. Nou, ik je het wel proberen natuurlijk. Want als, uh, ja, moet het kopje natuurlijk wel geschikt zijn voor de magnetron. En ten tweede, ja, het is binnen een uh, anderhalve minuut of één minuut. Je moet het niet te lang doen. Dat is wel warm. Maar ik weet niet of het al wel lekker smaakt, hoor. Opgewarmde koffie die al een keer heet is geweest. Oh. Ik heb het een keer gedaan, toen was het een beetje koud. Beetje lauwag, maar niet echt lekker om te drinken. Dat de, de ding aangezet. Dat de verwarmingsplaatje van de koffieapparaat niet te zuipen zeg. Hij was al warm. Maar die smaak. En misschien in de magnetron dat de smaak wel bewaard blijft. Zo kun Ik ga het altijd als het koud is. Ik vind het niet lekker. Bier ook. Euh, bier is meestal nooit kuit als dus het kookt Soms wel, lekker erop. Die heb ook wel wat ze in zo'n uh, koelapparaat hebben gezeten. Maar ik zie dat het tijd is, lieve luisteraars. Ik ga het eindigen. Want uh, ja, het is weer twaalf. Dit was de podcast en uitzending. Want dit is de live uitzending op dit moment. Wordt als podcast uh, geplaatst. En uh, op mijn eigen website. En ik zou zeggen, lieve luisteraars... Uh, tot donderdag, want het is, uh, nou ik ben gisteren helemaal uh, in slaap gevallen. Ja, en uh, nou dus heb ik het nu als goedmaker. Ik zou zeggen, tot aanstaande donderdag, dan ben ik er weer gewoon van 7 tot 8. Voor Sindri. Op ridderradio.com Dit was Kletspraat. En dit was Jaap. Op Ridderradio. Luisteraars. Tot ziens. Bye bye, zwijs, zwijs. Toe de loe, Yes.